Israël heeft zijn burgers in Egypte en Jordanië opgeroepen die landen direct te verlaten. Het reisadvies voor Israëliërs is aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de protesten tegen Israël steeds heviger worden... en dat de vijandigheid toeneemt naar Israëliërs en naar Joodse symbolen.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 plan got a counterfeit dollar in his hand he's mr know-it-all playing hard talking fast making sure that he won't be the last he's mr know-it-all makes a deal with a smile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 It concerned is how much you'll pay He's Mr. Know-it-all If he shakes on a bed He's the kind of dude that won't pay his day all. Trying know it all's at Oh, place. He's the man with the pain. Got the guns, get Of a man that just don't get a care, no peace. Goed, uh, welkom bij het tweede uur uh, van Goedemorgen Zandvoort. Uh, we luisteren naar Stevie Wonder, die is een Mistress Noede. Uh, klaar zit in ieder geval uh, onze wethouder Jan Jaap de Kloet. Welkom uh, Jan Jaap.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 leeg komen te staan, of waarvan je zegt nou, zijn die echt nodig om als raadhuis te gebruiken, zijn we ook aan het kijken of we daar een andere ontwikkeling kunnen doen, ja, bijvoorbeeld ja, woningbouw. Ja, dat zou eventueel mogelijk zijn. Ja. Uh, ik zie staan, het college beslaat huisvestingsbehoefte zou dan Q3 2023 dus Ja, daar zijn we nu druk mee bezig. Uh, dat komt binnenkort.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 Ja, dat het echt zo erg vertraagt, dat heb je natuurlijk liever niet. Nogmaals, het kan allemaal en daar is op zich niks mis mee. Dat heb je eerder gezegd in de uitzending ook. Ja, maar het is... Dat is ook waar, maar ja, mensen die denken ook van waarom moet het in zo lang duren, maar...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 Uh, buiten wat er nu uh, gebouwd is zeg maar, he, en bijna klaar is, wanneer wordt het opgeleverd? Is dat bekend? Um, de, de laatste hand wordt in ieder geval uh, gelegd. Uh, wat de Watertoren zelf betreft <coughs> ook daar uh, loopt nog een procedure. Bij de bezwaarcommissie is dat, uh, is dat geweest. Ja, um, ja. Um, en ik heb voor volg, volg mij volgende week of de week erop um, met uh, twee partijen die zich heel erg zorgen maken over de monumentale status van de Watertoren een gesprek. Ja, okay. Kijken van waar zit nou precies de moeilijkheid uh, nou en, dan, ja. en, dat doe ik, en dat doe ik ook graag ik, ik, ik vind als, als er dit soort zaken spelen het goed is om uh, als de procedure uh, aan het eind is of als het nou, niet echt bij de rechter ligt uh, ja. vind ik het goed om gewoon met elkaar in gesprek te blijven om te kijken oh. van hoe komen we hieruit nou en, nou ja, om, in de, in en ook om uit te leggen wat we aan het doen zijn in de watertoren komen hier wel geen uh, uh, sociaal woningbouw dat nee, is dat niet de ja. als ik die prijzen gezien <laughs> uh, oké okay, uh, uh, we gaan even naar het circuit uh, uh, daar er zijn gesprekken mee over wat er eventueel kan gebeuren bij, bij onder andere bij, bij uh, Burnies hè, aan de overkant uh, van het circuit. Uh, is, daar, is daar enige voortgang te bemerken? Het is dijkende portefeuille van uh, collega Hendricks. Maar wat ik wel weet is dat daar uh, ja, een soort padstelling is omdat ze daar een jaar rond paviljoen ja. uh, zouden willen maken. En dat valt onder iets andere regelgeving dan de seizoensgebonden ja. uh, paviljoens. Uh, ik praat met het circuit over, over heel veel zaken op mm -hmm. dit moment...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 Nou ja, ik zal maar zeggen, met args naar wordt gekeken om, nou ja, om te is, zien van wanneer gebeurt er nou eens het, het is maar goed dat het een beetje beneden ligt, want het ziet er niet uit natuurlijk als je met de fiets langs rijdt daar. Hè. Maar goed, dat is even te en De enige verbetering zou wel eens op ja, zijn. ja, dat is room for improvement, zullen we maar zeggen. <laughs> ja. um, Oké, okay, maar daar komen geen, komen geen woningen. Dan, eerder een hotel dan een woning waarschijnlijk. Maar goed... Uh, ja, of een nieuw paviljoen. Ja, dat, dan, dat zou mannen, Die gaan. moeten ja, nog ja. verder worden uitgekristalliseerd, maar daar... Um... Ja gaan we er even nog even naar de entree dat is uh, uh, zeg maar uh, uh, ja de entree bij, bij Bouwers Bauers Pannenstaar ja. uh, nou ja er staat nog één uh, heel lelijk gebouwtje dat gaat uh, volgende week plat, geloof ik, hè? Van Komt de, de, de, de, de van laatste van de, van de Passagepanden. De laatste van de Passagepanden, in het restaurant Daar is afgelopen uh, anderhalve week uh, onderzoek naar gedaan van de asbestaanwezigheid. Uh, mm -hmm. uh, dat is nu afgerond. En de bedoeling is om daar het volgende week, uh, de dertigste is dat volgens mij, of de 31ste, uh, te beginnen met de sloop van dat plant. Okay, nou, en, en dan is het helemaal weg. Een week slopen en dan gaan ze die week daarna bouwen? Of...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 nou ja, dat, dat zijn wel de, in die richting doe ik wel de gesprekken in ieder geval. Ja, ja, en, ik wijs ja, ja, daarop ja. van jongens, we hebben daar zelf grond. Ja. Waar moeten we wachten op een andere ontwikkeling? Ja, begrijp ik. Uh, we gaan even naar het uh, manage, voormalige manege rukert. Um, dat staat nog steeds. Um, wanneer gaat dat plat? Daar hebben we nu een... Um,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 Procent, uh, daar sowieso. Nee, maar kijk, sociale koop is ook uh, sociaal. Ja, dat is Er wordt waar, ja. Uh, ja. altijd gesproken van sociale huur. Uh, maar ik vind de, de optie sociale koop kan heel interessant zijn, uh -huh. ook voor starters. Ja. Om daar een eerste uh, investering voor een huis te doen. Um, dus zo heb ik daar um, vrij lang gesproken met een, een grote groep belangstellende omwonenden, uh, uh, die ze ook hebben opgegeven voor de DenkTank. Dus dat praten uh -huh. we in de toekomst, uh, ik hoop dit jaar nog, uh, nog een keer mee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 En er was ook een onderzoek naar, naar weer beestjes en zo. Hè? Ja, naar, de, de, volgens de mij zit er een uil. Zit er een uil? O, wat er de geen kerkuil, want het is geen kerk. kerk. Uh, nee, het zal wel een meneesje anders zijn, denk ik. Ik weet niet of die soort bestaat. Vleermuizen, uiteraard, ja. en die daar, in dat, Nou uiteraard. Ja, het is natuurlijk een heel mooi gebied, dus ik kan me voorstellen dat er een en ander zit. Maar daar moet je goed onderzoek naar doen. Ja, maar dat onderzoek kan ook weer vertraging opleveren. Is wel ingecalculeerd, dus tot nu toe is het zo dat het allemaal planning eh, verloopt. Ja, want uh, wanneer zou er dan gebouwd kunnen worden, denk je? Is dat te zeggen? Of is dat uh, nog... Ja, daar zijn we toch de een twee verder, hoor. De planning staat Ja, dat denk ik, al. Oh, ja, die planning stond er je wel bij. Ik neus, volgende. maar het, zoiets. Ja, ja, ja, ja. Dus dat kan ook uh, voor de dagen gebouwd ja. worden.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 Maar ik zou het gek vinden als ik hier op uh, maandag onder binnenstap. en op woensdagochtend weer vertrek. Ja. Um, Dat je, het is vandaag ook zaterdag. Bijvoorbeeld. Stappen ik kunnen zeggen. Zet... Sorry, Hans, je komt niet op zaterdag. want ik ben mijn 50%. Nou zo, ja, zit, goed. zo zit ik niet in elkaar. Nou, we gaan het zo stoppen, want anders. Uh, je had een uur, maar je hebt nu een half uur. <laughs> nee, oh, nee, nee, nee. Nou, ik wil nog één ding vragen over de verdichtingsstudie. Die is, uh, die ja. is er ook, die is ook uh, uh, bezig, hè, zeg maar. Ja. Uh, kun je misschien zeggen of er nog plekken zijn in Zandvoort. waar gebaat zou kunnen worden? Die vraag die ga ik zelf stellen uh, aan de inwoners als antwoord. Wanneer ga je dat doen? Ja, um, er lag een verdichtingsscan of verdichtingsstudie. Heb ik gezien, ja? die liep helemaal tot de Keesomstraat onder andere. Ja, de <Source> de, er lag al eentje en die, is, uh, die vond ik wel theoretisch. Ja. Um, er stonden heel veel uh, modellen in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 Op de begraafplaats. Dat is eigenlijk dus ze hoeven niet begraven te zijn op de. Nee, ze hoeven niet begraven te, te zijn. Oh. Maar ze uh -huh. moeten natuurlijk wel uh, in het uitvaartcentrum van ja, ja, ja, Niet ja, dat ja, we ja. mensen buiten zand ja. En hoeveel en zijn ze... er ongeveer per jaar? Uh, ongeveer 70. We hebben nu 70, oh. 70 okay. uitnodigingen ah. verstuurd. Ah.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 Oase hart waar je een bloem in kan steken. Oh, okay. nou. Als herdenking. Ja, op zoveren dus hebben we natuurlijk uh, of familieleden of vrienden die daar die ja. in de graven liggen. Ja. Ja. En die zijn ook van harte welkom dan natuurlijk. Uiteraard. Je, moet iedereen. je niet aan te melden? Hè? Nee, iedereen is van harte welkom. Moet ja, het steeds ieder jaar drukker, heb je het idee of niet? Ja. ja? Wel, vorig jaar hadden we bijna 450 uh, ja. mensen ja. die er komen. Ja. En de begraafplaats is natuurlijk verlicht ja. met allerlei... Ja, ja,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 en wat anders? Een bloembol. Ja, ja. Een bloembol die ze kunnen, die ze kunnen planten. planten ja. Ja. Want die komen dan in, in, in het, in het voorjaar? In, in, in ja, het ja. zijn er tulpen, narcissen, ja. sneeuwklokjes, ja. blauwe druifjes. Waar worden die neergezet dan? Er nou, er wordt een soort plek om de boom heen, waar dus eigenlijk uh, het middelpunt van de hele uh, lichtjesavond. Ja. En daar kan je dus dan je bolletje planten. Er oh, okay. zijn speciale plekken gemaakt. Mm. Mm. En dat is dus... Ja, dan heb je in voorjaar toch nog ja. een soort bloemengroet. Absoluut. Dat is prima ja. natuurlijk. Ja, mooi. Goed bedacht. Ja. En dat hele... heb je ook afgekeken van andere begraafplaatsen? Of jullie hebben ja. een eigen idee? Dit zijn eigen ideeën. Ja. Het zijn eigen idee. De begraafplaatsen, andere begraafplaatsen in Haarlem hebben weer andere doen. Maar we hebben wel ook dat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 Is er is ook muziek bij, heb ik begrepen? Ja, ja er is, uh, dit jaar is er dus een uh, zangeres ja. en die begint al te zingen om zeven uur. Mm -hmm. Meestal hadden we dan een officieel gedeelte waar dan de namen worden opgenoemd, die dus van de overledenen. Ja. En dan wordt er dan een kaars bij de notenboom geplaatst. Uh -huh. En dat is het officiële gedeelte. Ja.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 Nou, daar, daar zorgen wij wel voor dat, dat, dat het niet gebeurt, gebeurt. Ja, nee, gebeurt. voor voordat jullie er waren zeg maar. voor nee, voordat ook... jullie in de commissie... Uh... Nee, ook niet. Nee, nee? hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar wij willen de geschiedenis bewaren. Ja, dat is heel goed. Die dus, um, ja. de, de, de stenen, zijn bijzondere ja, stenen. Ja, uiteraard. Maar er liggen ook heel bekende personen uit Zandvoort. Dat geloof ik graag. En die willen we ja. de geschiedenis bewaren. Ja. Er worden wel elk jaar minder mensen begraven, daar neem ik aan omdat het... Uh, nou, uh, nou, het is een trend in, weer, hoor. Ja, ja? ja. crematie is natuurlijk nood, uh, heeft natuurlijk wel z'n vlucht genomen. Of nou, ik of vind wel. dat het weer een beetje aantrekt. Ja, echt? Ja, ja. ja. ja. ja. Dus dat okay. wel. Dus dat er wordt meer begraven. En er komen ook heel veel mensen op de begraafplaats. Je ja, ja. ja. moet niet vergeten, het is het enige park in Zandvoort. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja. Daar, ja, ja. Ja, met een schitterende vijver. Ja. Heel mooie vijver. Ja, het is vijver. Heel vijver. Heel echt... Het is eigenlijk ook een soort ontmoetingsplek in Zandvoort. Ja. En er is ook een dierenbegraafplaats bijgekomen. Klopt, nee, die is er al heel lang. Oh, ja, die is oh, ze er al heel lang al. Ja. Ja, ja. Die toch niet zo lang was. Ja. Ja. Nee, die bestaat al. Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Ook, ja. En er zijn ook al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 Ja, dit is uh, ook... Uh... En, uh, nou ja, paar vergaderingen, hoe gaan we het doen? Ja, ja. Wat is het thema dit jaar? Wat is het thema dit jaar we, uh, we hebben dus, nou ja, we hebben natuurlijk een vredeszuil ook, hè? Uh -huh, ja. En die staat bij de notenboom. Ja. Uh. Dus daar kan je dus ook zeggen van, nu met de oorlog, ja, dat is, is ook dus dat ook ja. natuurlijk een beetje, dat je daar ook ja. eventueel bloemen kan neerleggen. Ja. ja, oorlogen zelfs, hè. Ja, goed, ja. daar gaan we niet te veel te diep op in. Maar...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 ja, een graf. Want ja, voordat je het weet, lig je in de struiken. Ja, dat begrijp ik. In ja. de Struipen, ja, dat geloof dus. ik graag. Nou, ik wens jullie heel veel succes nog met de voorbereidingen Dank voor de 31, 31 oktober. Ja. Uh, nogmaals, tussen 7 uur en. Uh, wat vond het nou? Tussen, uh, tussen 7 en 9. Tussen 7 uur. en 9, nee. inderdaad. Dat ja. ja. is half 9 hier, maar het is niet. Half 9, 9. ja. En dan weer de begrafenis op de. Jouw ja, in de weg Noorderduin, daar? Noord-Duin-Tollensstraat. Ja, Tollensstraat, ja. Tollensstraat. En om half 8. Luidt het klokje en worden de namen genoemd. Heel goed. Dankjewel Christy. Dankjewel. Graag gedaan. En, uh, succes met de voorbereiding. Dankjewel. dankjewel. Okay. Dank. To east. She rock to the west, but she's the gal that I love best. Through <laughs> the moon, on Yes, indeed Boy, you don't know what you do to me To the booty, oh To the booty, oh me, me, Oh Oh Oh Goed, uh, Little Richard uh, met toet Fruity. Oh, Voor mij is Toet Fruity ook nog eh? gerecht, klopt dat? Eh? mannen. Sorry. Toetie Fruity.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 Uh, drie weken geleden waren jullie er ook en toen is het uh, technisch een beetje mis gegaan, dus niemand heeft het eigenlijk gehoord. We hebben hier een heel leuk gesprek gehad ja, toen, alleen, uh, <laughs> alleen niemand hoorde, het dus daarom zitten we weer hier. Ja. Maar uh, jullie maken geen toeterfruity, want uh, jullie maken pokeballs ja. bij Rinzies, uh, pokeballs. Daar heb ik vorig keer ook gevraagd, kun je uitleggen wat pokeballs zijn? Ja, en, uh... Pokeball is eigenlijk. Pokeball, ja. Uh, yeah. ja. Is een, uh, ja, eigenlijk een, een, een kom. Uh, met de basis vaak sushi-rijst. Uh -huh. En daaroverheen uh, verse groentes. Uh, ja, zo en natuur mogelijk. Uh, en daaroverheen een, uh, ja, een lekkere topping van. Uh, ja. Vaak zalm. Uh, die hebben we zeg maar uh, rauw of uh, uh, getorst. Oh, oh, ja, oh, ja. Ja, en dan uh, branden we hem met een, uh, met een brander. Zodat je echt een, een beetje een rokerige smaak in de zalm krijgt. Ja. Het is erg lekker. Uh, daarbovenop ook uh, kip of uh, biefstukpuntjes. Uh, ja, Garnalen. kan alles. Garnalen. Ja, maar een hoop groenten dus uh, gewoon, ja, gewoon gezond ja, ja. ook waarschijnlijk. Absoluut, zeker. Ja? Ja, ja, ja. Het is uh, een Hawaiaans gerecht van oh, uh, oorsprong. Dat klopt, ja. Ja, is het uh,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 dat is, we waren heel erg gaan brainstormen wat, wat gaan we gaan verkopen, ja. wat voor dingen gaan we doen en toen kwam dit eruit. Hadden jullie nog andere ideeën van, van wat je eventueel zou kunnen doen? Ja, aardig veel. Ja, we toch wel. Heel veel dingen naar gekeken. Ja. Ja. Toen uiteindelijk hebben we een paar dingen gekozen. Daar zijn we bij gebleven, hebben we uitgewerkt. Ja.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 Alleen het was, uh, ja, het was niet normaal. We wisten nee. niet wat, wat er gebeurde. En uh, we, we kenden natuurlijk ook alle gerechten nog niet uit nee, ons hoofd. Nee, dus nee, nee. Het was eventjes uh, zoeken en uh, ja. dan ga je fine tunen ga je gesprekken met elkaar aan. Wat kan er beter, wat kan er sneller? Ja, ja, hoe ja. gaan we dit doen? Hoe gaan we dat doen? En dan pas ga je echt draaien. Ja, en ondertussen hebben we gewoon een hele mooie. Uh, ja.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 Ik denk uh, wel twee dingen. Of misschien wel drie dingen. Ja. Nou, noem maar één of twee. Ik denk de eerste de Spicy Crispy Chicken Wrap. Ja, dat heb ik gezien op de website. Spicy Crispy or, uh, chicken. chicken Wrap. Ja. Nou, er zit gewoon Nederlands bij, hè. Ja. Dat is wel. Uh... <laughs> <laughs> en en andere? Uh, de andere? De Kipsatee. Kipsatae. Ja. Hoe oh, dat maken jullie ook? saté. Ja. Hoort dat ook bij Pokeball? Uh, nee, nee, dat niet. We hebben uh, we ook pokeballs, maar we ja. hebben ook gewoon normale. Uh,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 Oh. En daar hebben we ook de kipse thee. Ja. Uh, maar ja, dat, zijn, dat zijn wel echte hardlopers hoor. De kipse thee en uh, ja, ja, de spicy ja. crispy chicken wrap, dat is, ja. dat is niet normaal. klinkt goed. Uh, ja. En het wordt warm afgeleverd dan de deur. Absoluut, Absoluut, ja? ja. hartstikke warm. We uh, hebben nu groepen zorgers uh, ja. Ja? Oh, ja, dat gaat allemaal goed. Ja, dat gaat allemaal lekker. Ja, lekker dus, uh, mooi. Ja, dat is goed. Nou ja, ik uh, zie hier een langzame stijging ook in. De... Ja, zeker. We zien uh, ja, echt dagelijks nog steeds nieuwe klanten. Ja, oh, dat is wel mooi. Ja. Ja. En ik heb de reviews gezien op jullie website. Ja. Nou, die zijn alleen maar positief. Ja. We schrijven die zelf net hoor. Nee, nee, nee <laughs> zeker niet. Nee, we staan gemiddeld nog vijf sterren. Dat ja, dat zag ik wel. We hebben 160 jaar. recensies. Dus ja. uh, we doen zeker iets goed. Uh, nou, ik wens uh, jullie heel veel succes. En uh, uh, bedankt voor uw komst. Dank en een goed, goed weekend nog. Dank je wel. En vanavond weer werken natuurlijk. Absoluut. Okay. Ja. Hartelijk dank. Hartelijk dank, dank je wel. We gaan eruit zo uh, met uh, nog één muziekje, denk ik. En dan moet ik eens even kijken, want ik hoor een fluitje.